Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Boerenorganisaties, houderijen die vorige week ten onrechte zijn platgelegd, snel worden vrijgegeven. Ze schrijven dat in een brief aan minister Schalte van Landbouw de organisaties willen ook excuses van de minister. Meer dan 2.000 melkveebedrijven werden geblokkeerd omdat er onregelmatigheden waren gevonden in de administratie. Van zo'n 150 bedrijven is de blokkade inmiddels opgeheven. Zes Turkse journalisten zijn door een rechtbank in Istanbul veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016. Volgens de rechtbank hebben ze banden met de Gulen-beweging, die volgens president Erdogan achter de koepoging zit. De marechaussee heeft op Schiphol twee jihadverdachten aangehouden. Het zijn twee mannen van 29 jaar uit Rotterdam die in Syrië zouden hebben deelgenomen aan de gewapende strijd. De twee mannen hebben zichzelf kort geleden gemeld bij het Nederlandse consulaat in Istanbul. Ze werden door de Turkse politie aangehouden en op het vliegtuig naar Nederland gezet. In oog zijn drie medewerkers van Greenpeace aangehouden... omdat ze binnen 500 meter van het boorplatform in Schiermonnikoog waren gekomen. Daar zou vandaag een proefboring naar aardgas worden gedaan... maar die wordt nu uitgesteld als gevolg van de actie. Vanwege de brexit heeft de Nederlandse douane zeker 750 nieuwe medewerkers nodig. Volgens staatssecretaris Snel is er ook behoefte aan nieuwe gebouwen en technische voorzieningen. Volgende week gaan de eerste vacatures voor de douane de deur uit. Boeren bij Lelystad krijgen een snelle internetverbinding cadeau van de gemeente. Ze betaalden vijf jaar lang te veel onroerende zaakbelasting omdat het bedrag terugbetalen wettelijk niet mag, vroeg Lelystad de boeren waar ze behoefte aan hadden. En dat bleek beter en sneller internet te zijn. Het weer, het blijft droog. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en de wind neemt verder af. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen rustig weer met geregeld zon. Het wordt een graad of zeven. Na het weekend kouder. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt voor een deel normaal. Bij Amsterdam valt het wel mee. Bij Rotterdam staan echt de meeste files. Dit zijn de uitschieters. De A2 Utrecht en Bos, een kwartier extra bij Knoopendel. De A13 Den Haag Rotterdam, 10 minuten erbij bij Rotterdam overschiet. De A16 Rotterdam Breda, ruim 20 minuten in de file bij de Van Brienorbrug. Op de A20 blijft het heel druk. Richting Gouda voor het plein, 20 minuten erbij. En dan ben je ook wel kwijt op de rijbaan vanuit Gouda. En dan bij Schiedam nog eens een kwartier langzaam rijden richting Hoek van Holland. A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en Werkendam in de dagelijkse file 20 minuten vertraging. Dat was de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Goedenavond, luisteraars. Welkom terug. Ik moest altijd even op de klok kijken. <laughs> ja, welkom terug bij Zandvoort Draai Door. Een, uh, een, een leuk informatief programma, denken wij. En uh, ja, Wat kan u in het laatste uur van ons nog verwachten? Recept van de dag. Stampotje natuurlijk. Het weer voor het komend weekend. Ik hoop dat hij er beter uitziet dan dat het was. Ja, En een nieuw item. Het bezopen nummertje. Ik ja, ben benieuwd wat ze uitgezocht hebben. Maar een hele leuke. Een hele oude ook. Toch? Ja, mijn tijd. Ja. Wij zongen daar vroeger altijd. Met mevrouw zelf. Van die hou je hier even uh, dingen. Ja. Oh, ja. Nou, in ieder geval wens ik een heel prettig uur. En uh, de muziek is weer uh, zoals altijd. Van Ronald. Veel plezier. Mijn naam is Hans Wassem. Gomez. En, uh, en een snoepje. Een snoepje? Snoepje? Ja, marshmallow. Spiety? Oh, marshmallow. Ja. Is dat oh, is een snoepje? Marshmallow? Ja. Dat is dan wat je in het vuur moet houden, die dingen, die spekjes? Spekkie uh, spekje is geen snoepje? Nee. Nou, vind ik ja. ja ik weet het niet eigenlijk. Ja, is het... Een spekkie is een soort snoep. Ja, wij noemen het een. Dus dan het, ja. is het een snoepje. Ja, oké, okay, snoepje. Een soort snoepje. En die moet je roosteren, hè? Ja, ja, aan een precies, stokje. En dan je kan hem ook ja. in de chocolademelk stoppen. Dat lekker dopen. Als je hem niet ja, lust, dan je kan je hem, hem weggooien. Van, doe maar niet. Ja, je kan hem ook verbranden op datzelfde ja, stokje. Doe ja, doe maar niet. Lekker voor je toch Meestal gebeurt dat. Ja. Je kan ook meteen inchecken bij de EHBO. Want als je hem lang het vuur haalt. Ja, dan, dan je brand je in je Goed, marshmallow Ja. Jij nog, ja, ja, ik, ik uh... wel wat. We hebben weer uh, jazz in Zandvoort. In de Grote Krocht, Grote Krocht 41, wordt zondag 18 februari van 14.30 tot 16.30 een jazzmiddag gehouden. Met een gastoptreden van de Zandvoorter Dennis Kivit. Toegangskaarten voor het concert zijn voor 15 euro te bestellen via www.jazzinzandvoort.nl. En de resterende kaarten zijn aan de deur te koop. Check ja, Mm. Hartstikke idee. Ik vind het leuk. Hem helemaal. 106.99 CGM Dat vind ik. Nee. <hijt> Traffic jam. Man. I was quick to pay that girl? Like, uh, sound. he go, hey, take it on me. Hey, try to crave it on me. Get the eating on me. On me. She waited on me. Try to cake it on me. Got the bacon on me. This is history in the making, homie. On me, One blank, close range that thing. If it goes a Million, that's me. I was getting more like baby. Camilla, Camilla Cabello. moet ik, ja, ik. wel goed zeggen. <laughs> ja, maar jij zoekt allemaal, zoekt allemaal plaatjes uit... met die moeilijke namen. Uh, ik heb trouwens uh, uh, nog wat cijfers gevonden. Dat vond ik wel interessant. Ja. Uh, de je hebt een gekocht? Oh. De, uh, de flitspalen... die hebben heel wat geld... in het laadje van het Rijk gebracht. Dat weet meestal iedereen wel. Uh, Elsevier heeft nu de opbrengsten... per flitspaal in kaart gebracht. Dat vind ik zo grappig. Ja... Um, de meest lucratieve palen. De, ja. Ik vind het echt. Ik vind ja. dat, het is ook zo leuk geschreven, dat stukje. Daarom nou, dacht ik: nou, dan wil ik even een danspaal. Dit is weer zo'n lekkere danspaal. Ja, de meest lucratieve palen. Goed. De flitspaal in Hilversum aan de weg Oostereind is de grootverdiener in Noord-Holland. In 2017 ging de flitspaal bijna 50.000 keer af. Dat is goed voor een totaal boetebedrag van ruim 2,5 miljoen euro. Zie Ja, het is ook dat mensen dan zo dom zijn om nog steeds te hard te rijden. Maar ja, misschien wel eens op de foto vaak. Ja, blijkbaar. Ik zal nog eventjes snel wat, wat cijfers noemen. Um, daarmee is de op twee na meest verdienende flitspaal van het land... Uh, met een boete van... Uh, oh, wacht even hoor... Daarmee is het, nou, dat was de tweede. Uh, nummer twee is dus paal 4103. Die, die staat op, uh, aan de N8 in Zaanstad. En die is in het jaar meer dan 35.000 keer afgegaan. Opbrengst voor de staatskas 2,1 miljoen. De paal aan de overkant van de weg flitst een bedrag bij elkaar van bijna 1,9 miljoen. Ook in Haarlem staan twee palen die snelheidsovertreders heel veel geld gekost hebben. Door de flitspaal aan de Fonteinlaan kon de Centraal Justitieel Incassobureau ruim 1,5 miljoen boetes aan euro inwinnen. Even verderop op de Schipholweg stond de teller aan het eind van 2017 op 1,4 miljoen euro. De Amsterdamse melkkoe staat aan de Eiburglaan. Die flitste een kleine 1,5 miljoen euro bij elkaar. In heel Nederland verdiende de overheid meer dan 200 miljoen euro aan de flitspalen. Alle locaties en opbrengsten zijn te vinden op de site van Elsevier. Dat is echt een bezoekje waard. Ja, zou, dat, ja. zou dat nou voor de veiligheid zijn of voor de belasting? Ja, ja. Uh, uh, beide. We, weet je, we hebben met z'n allen regeltjes afgesproken. En als je ja. die breekt, staat er een, een straf Ja, precies. Ja, Ik vind het echt suf dat mensen dat allemaal zo doen. Ja, dat wel. Nassie, goring en Oh, de bloemen. Ah. hey, de groenteman dus. Ja, ja maar Frans die komt niet. We hebben hem wel uitgenodigd, maar hij komt niet. Nee? Nee, nee. Dan nee. Heb je de verkeerde stamppot, hè? Ja, dat, waarschijnlijk wel. Nee, we hebben er geen kroepboek bij. Is het heel oh. vervelend om te zeggen dat ik dat niet erg vind? Of mag ik dat niet zeggen? Oh, zo, je mag niet alles. Frans de buiger is best leuk. Ja, hoor. maar ik vind hem wel leuk hoor, ja, leuk man. Ja. ja. Nou, nee, nee, nee. Nee, nou, ik zal vertellen wat ik uitgezocht heb deze week. <tog> en dat is. Zeehond, hoor <laughs> Oh, we eten zeehond. Yeah. Ja. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Ik heb uitgezocht een stam... Ik mag het gewoon niet vertellen, hè? Ja hoor, ik ja, doe ja. al heel denk, zachtjes bij de Ik denk dat je het helemaal niet lekker vindt wat ik nu ga vertellen. Ja, we, we gaan We eten? Ze zit in de aanstelmodus, Hans Ja, daar heb ik heel veel last van. Eten? Eten? Kan je er ook uitzetten? Kan je er ook uitzetten, Roni? Ja, oh, dat gaat niet. Ja, dat kan. Uh, vertel, wat gaan we eten? We eten stampot, dubbele groenten. dat is niet dubbel geslagen, maar dubbele groenten met zoete aardappel. Oh, wat je idee. Vertel, wat hebben we dan? anders, hè? Het is lekker gezond met extra veel groente... en net even wat minder vlees per persoon. Oké, okay, vertel de ingrediënten. Per vier personen. Een okay. kilo zoete aardappelen, dat zijn die rode dingen. Mm -hmm. 300 gram gesneden boerenkool. 300 gram gesneden witte kool. 1 eetlepel milde olijfolie. Drie rode uien. 125 gram magere spekreepjes. En twee eetlepel grove mosterd. Stop! Kijk, dat kan ze wel. Ja, kan ze en wel. wat hebben we nodig? Keukenspullen. Ja, wat hebben we uiteraard. En dat is een puree stampen, want we gaan de puree vermaken. Schil de zoete aardappelen en snij in stukken van 2 bij 2 centimeter. Kook de aardappelen met de boerenkool en de witte kool in water... met eventueel zout in 15 minuten gaar. Verhit ondertussen de olie in een hapjespan... en bak de ui en spekreepjes 6 minuten op hoog vuur. Draai het vuur laag en bak nog 6 minuten. Schep regelmatig om. Giet de aardappelen en kool af, maar vang een kopje van het kookvocht op. Stamp met een puree stamper de aardappelen en de kool met de, met de mosterd tot puree... en breng op smaak met peper en eventueel zout. Voeg eventueel wat kookvocht toe om de stamppot smeuig te maken. Schep de stamppot op vier borden, verdeel de uienmengsel erover en serveer. En ik denk dat het lekker is met een rookworst. Nou, ah. ja, klinkt goed. Ja, toch? Zegt er wel, de rode rozen worden uitgedeeld bij de FOMA en groene mannetjes zijn gesignaleerd in een dorp die niet van Mars komen, <laughs> zingt Pink over <laughs> een beautiful trauma, we were on fire as such is like we. Could you chase me I wasn't that friendly my love my drug we're fucked up oh. cuz I've been on the Weten, hè? Ja. Nou, dat was uh, echt niet leuk, hoor. Nee, nou, dat, oh, ik nee. vond het ernstig rustig, maar goed, Ja, nou, gingen jullie gewoon muziek draaien? Ja. Maar ik moest eerst nog, hè? Ja. Nou, <coughs> uh, we doen even jouw... Uh... Ja. Uh, ijs uh, eten. Nou, lekker, hoor. Ja. Dat, is, ja, dat is lekker. Dat is echt heel lekker. Ja, dat is hartstikke lekker. Ja. ja. Uh, maar zelf maken. Ja? In, in de machine oh, oh, oh, oh, <laughs> doet hij dan en dan gaat hij ijs maken. Ah. Mama kan dat. Oh, oh. ja, de moeder Mag is ik, een hele koude ik, kikker. Ik, ik ja. heb op oh. school heb ik een opdracht gekregen en moest ik een verhaaltje schrijven. Oh. En dat heb ik ook gedaan. Oh. En mama die had ooit een spookje verteld. Ja. En daar heb ik opgeschreven. Mag je vertellen? Vertel maar. Oh leuk. Ja. En, uh, ik heb af en toe wel een beetje moeite met lettertjes, maar dat geeft niet uit. Maakt niet uit, maakt niet uit. Er leefde eens heel ver weg een krachtig pastel, een schelhoon meisje dat heette Weeuw Snitje. Maar in dat krachtige pastel woonde nog iemand, de biefstoeder, de mooie biefstoeder van Weeuw Snitje. Iedere dag trok zij aan haar kloonste scheetje aan. En dan ging ze voor het wiegeltje staan. En dan zei ze... Wiegeltje, wiegeltje aan de spand. Wie is de vroonste schaal van Lans het Gant? En dan antwoordde de wiegeltje... Biefstoeder, gij zijt schilhoon... Maar wel snitje is nog doner dan gij. En dan werd de moze biefstoeder nog stozer. En op een dekere zag... Ging ze naar de Joze Bager en ze zei: Joze Bager, gij staat, gaat wil Snitje niet keppen en haar achterlaten in de wonkere duit. De Joze Bager, de leersmap, hij pakte zijn wietsgescheer en sprong met zijn klatte zolen op zijn perk, staart en smeet Weeuw Snitje in het heupelkraut. Hm? En oh arme die zat daar te schruilen van de ik, Want het zat daar vol met wou te stolven. Echt waar. En plots kwam daar uit de kropelhout... Twee, waarom gaan jullie nou lachen? Ah, je doet het goed, ga verder. Ik hey, doe zo mijn best, joh. Hey. En daar kwam uit het heupelkruid de twee verzergen aan. En met verkrachte eenden bracht het Wauw, zijbewusnitje naar snitje? Nou, hey, Hans, dan doe je steeds heel hard lachen. Waarom nou? ik Nou hoor, ik ga, gewoon, ik ga gewoon dof tellen. En we brachten een sneeuwwitje... en naar hadden stoelenpuisjes. En toen kwamen ze daar ook de prone schins voorbij. En die zag Weelsnitje liggen. En nou, hij reed op een en, en Ja, echt waar. En papte van zijn staart. En Weelsnitje had zich verklitst. En een frut stuit. En... De houten steks en lag in een kazenglist. Nou, en toen kwam de pronus schins. Er was vroeger nog matroos geweest. En <tiedacht> zij zat hen jaar op een slip gescheten. Echt waar. En <tiedacht> je moest hem om heel hard te lachen, hè, Hans, hè? Ja, wel grappig. Uh, en de, de pronus schins uh, um, werd natuurlijk sapelstot van sneeuw. hoe zei ik het goed hè? Sneeuw, weet je? Ja, ja hartstikke ja, ik, ah, ik kan het nu goed zeggen. Uh, uh, hij stak haar kak in de ogen en muste haar recht op haar kont. Weg waar. En ze trouwden veel en hadden lange kinderen en gaven een groot kannekpoepenfeest. Nou. Dat was nou mijn nou, vader. Ik vind ja. hem geroen, schat. En wat, ja? Had ja. Je, wat had je daarvoor? Heb je een cijfer gekregen of niet? Nee, een krul. Wat zegt u? Een dikke krul. Oh. Zo, oui. Oh, zo'n ding. Ja, ja. Goed, hè? Doe de groetjes aan je moeder, hè? Oké, okay, doei. Ja, doei. Under the surface You don't know what you'll find mm -hmm. Until it's your time No second chances But all we can do is try mm -hmm. I made up my mind I can't see you But I hear your call Baby, hold on now We're going home If we make it all we don't We won't be alone When I see your light Shine I know I'm home If you're waiting On your life You won't ever go When I see your light is simple and hard to ignore. They say, mm -mm, the truth is like that. We're getting colder so far from the shore. I say, mm -mm, the world is like that. I can't see you. When I see a light shining on home If you're waiting on your life, you won't ever go When I see a light shining on home jullie niet, hè? jullie met tranen in jullie ogen? Ik zit niet met tranen in mijn ogen. Ja, we... Hans wel. Op. Ja, Hans. Hans is ja. heel snel emotioneel, hè? Nou, ik kan wel janken. En dan lukt ja, hij aan een van handen. die haartjes die hij nog wel heeft... en dan schieten er de tranen in zijn ogen. Wat het bewijs is dat alles met elkaar in verbinding staat. Kijk, wat een zieke idee. Wat een idee. Wat Wat gaan we doen? Ja. CFM, radio vanuit Zandvoort, presenteert Het strandweerbericht door Toet Kraaienstein. Vanmiddag zagen we zon- en stapelwolken. In het noorden waren meer wolken en daar kon mogelijk ook een bui vallen. De temperatuur lag tussen zo'n 6 en een 9 graden in. De wind was matig uit het westen en zwakte in de loop van de dag wat af. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe, maar het blijft wel droog. In het noorden vriest het licht en in het zuiden komt het pik amper onder nul. Morgen blijft het droog en breekt er vanuit het westen de zon vaak genoeg door. Zondag neemt later op de dag kans op een bui weer toe. Dat was hem. Ja, ik denk wel. blijft die bui? Ja, ik zag je ja. al zo met je vingers zo... Ik denk, ja, dat moet toch een keer weer gaan hadden. regenen, want we hebben zo weinig regen gehad. Zeg. Ja, okay. toch? Vanavond met de blote voeten je nest in hè? Oh, Absoluut jij. Nou, dat doe ik ook wel. Hoor. Hey, Tiema. Ah! <laughs> Stay Looking for a little confirmation Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Ja. I like to listen to you talk. Ja. Yeah. Dat yeah. is uh, een uitspraak die geheel voor rekening van de Brahms. Ik wou net zeggen dankjewel. Ja, jij dissocieert je direct natuurlijk. Absoluut. Ja, dat, hij dat Ik wou meteen dankjewel zeggen. <laughs> ik, ik werp dit ver van mij. Ja. Um, de gemeente Zandvoort die zoekt jongeren tussen 18 en 23 jaar voor een campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. doel is om andere jongeren te motiveren om te gaan stemmen. Ben jij tussen de 18 en de 23 jaar... en vind je het belangrijk dat jongeren 21 maart gaan stemmen... bij de gemeenteraadsverkiezingen? Woon je in zijn gemeente Zandvoort en heb je geen cameravrees? En als je dan vragen volmondig ja heeft geantwoord... dan zoekt de gemeente Zandvoort jou. Ja. Jazeker. Help je mee in een campagne te ontwikkelen en uit te rollen om jongeren te motiveren om te gaan stemmen? En het e-mailadres bij Interesse is communicatie.zandvoort.nl. Ja, ah, dat begint ook, ook voor goeie. ZFM. Hè. ZFM die wil graag wat jongeren, jongeren hier ja, hebben. Nou, dat sowieso, ja. Dus, uh, dus als je interesse hebt in dat radiomaken. Info.zfm. Juist. Nou. nou, dan kun je je eigen hey. muziek draaien. Dus Jij ja, had wat leuk. over een nieuwe partij? Nou, een, een nieuwe partij, ik weet het niet. Het Toetikon, het, het, de Queer niet. Nou. Nee, ik had er nog niet van gehoord. En ik zag staan, de politieke partij Queer doet mee in Zandvoort. Um, ze komen onder meer op voor het LHBTI's. En voor de kunst en cultuur. En uh, ze doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Leg um, eens uit, als... wat is LBD en nog wat? Uh, lesbiennes, homo's, biseksuelen transseksuelen en de I zal wel staan voor nog iets anders, maar dat weet ik even niet. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> nou, uh, nou ja, ik kwam ik. Me toch een aardig eind. Ja. Maar uh, volgens de lijsttrekker Janine Bouwman rammelt het behoorlijk aan de veiligheid op straat voor de LHBTI's. In vergelijking met de situatie voor de hetero's is er een groot verschil. Bouwman vindt ook dat de bezuinigingen op kunst en cultuur moeten worden teruggedraaid. De de partij heeft om praktische redenen gekozen om mee te doen in Amsterdam en Zandvoort. In Amsterdam wonen we en we hebben een enorm netwerk. En als atelier staat in Zandvoort. Dus ah, helemaal nou goed. En het was nog niet genoeg versplinterd hier. Dus heb nee, partijen we hebben die partij erbij. We hebben er gewoon bij, toch? We no you my everything, and my world it don't seem right.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 Pain, pain, pain when you leave It's such a shame Here in the arms of someone new But I'd rather be there under the covers just with you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 Ik heb even opgezocht wat de, de i nou betekent in de afkorting. Ja, maar verder zijn we niet meer misschien. Nee, hè? Het, gewoon... het betekent een interseksconditie. conditie. Dus dan heb je zowel mannelijke als vrouwelijke. Ah, oh, ik uh, zeg dan gewoon S-mail. Dat is een welbekende term, toch? En wie? G-mail? Oh, ik dacht e-mail. Ja, nee, <lacht> ik, moet, ik moet altijd op de een of andere manier heel snel denken aan e-mail. En ik weet niet waarom. Ja, nee, dat, dat, ja zei... dat riep Hans ook. Ja, ik zei e-mail. Goed. er zei ik al een soort transgender, maar dat schijnt het ook niet te zijn. even die had ik al, die hadden we al Nee, zegt. precies. Dus, nee, ja. nee. Dus Dan het is gewoon dubbelop. Het is een vrouw ja. met een piemeltje, oftewel een... Ze kon gewoon niet kiezen. Oh. Dus hebben ze allebei waangenomen. Onze lieve heer, die kijkt ook wel eens diep in het glaasje. Wat zou dat zijn? Ja, yeah. huh. we worden in de range van script en we gaan nu verder met Next to Me emily Sandee. <laughs> Het wel leuk, vond ik zelf. Ja. Het <laughs> ja, ja, is wel een, een dame waar je oe, oe, tegen terug zegt. Ik zie alleen de naam ik staan, wel. ik zie alleen de naam staan, vind ik het niet. Dus, uh, ja, ik wel, ja. <laughs> de, in, in, het de uh? in het Amsterdamse Beach Hotel uh -huh. ja, wordt komende zondag een van de voorrondes van het Open Nederlandse Kampioenschap poker gespeeld. Verspreid over heel Nederland worden er 125 voorrondes gespeeld... met als doel het halen van de landelijke finale. De spellocatie wordt omgetoverd tot een waar pokerzaal... en de deelnemers gaan spelen om de beste pokerspeler van Zandvoort te worden. De winnaar van de voorrondes mag er dan een jaar lang de titel... amateurpokerkampioen van de gemeente Zandvoort dragen... en krijgt bovendien een mooie beker. Daarnaast kwalificeert degene die, zich, die, zich, die wint... Zich voor de landelijke finale. Nou, dus als je van poker houdt, had je. Ja, had je. Als je van Peelkraam, <coughs> had je. Ik ben er Komt heel slecht in. Met appels. Ja. Nou, dus niks ja? voor mij. Ik ken er wel om janken, weet je dat? <laughs> nou, dat. <laughs> ja. ja. Oftewel het bezopen nummer. Vertel Ja. Um, ik heb even opgezocht wie dat nou eigenlijk zingt. Uh, uh, uh, ze, heet, m, ze heette Marina van der Rijk. Ze is helaas inmiddels overleden. Uh, ze was geboren in 1961 en in november 2012 is ze overleden. Het is een Nederlandse zangeres, daar heb ik het over. Um, uh, ja, de, de hit die ze heeft geschreven die is, <tie> is echt een hele grote hit geweest. Maar, um, het, het deed me denken aan een hele goede vriendin van mij. Die, uh, uh, die is ernstig ziek. Um, en die loopt de hele dag met een pompje in een tassie rond. <laughs> Ze heet Ans, maar dat is voor het gemak uh, Annie geworden. Uh, Annie, hou jij me toch even vast. <laughs> Want die gozer wil naar me dansen. Oh niet, geef mij mijn tassie maar weer terug. Want die gozer, die kan niet dansen. Het weekend stond weer voor de deur, we hadden niks te doen. Toen dachten we aan dansen gaan, bij koos in de klaar. de disco stond al aan. Annie, hou jij mijn tasje even vast? Want die gozer wil naar me dansen. Annie, geef mij mijn taxi maar weer terug. Want die gozer, die kan niet dansen. We stonden wat te praten en de tent zat vast aan Toen zagen we die gozer staan bestikken van de lol. Toen kwam die naar me toe en zei... Zeg, dame, ben u vrij? Als dat zo is, heb ik een vraag. Doe dan eens een keer met mij. Oh nee. hou oh jij mijn tasje even pas. Want die gozer wil naar me dansen. Oh niet, geef mij mijn tasje maar weer terug. Jij, Tossie. ik drink niet zoveel. Dus het zal zelden voorkomen dat ik genoeg gedronken heb. Om dit een leuk nummer te gaan vinden. Ja, nou uh, wees ik. Wij zaten, het, het is wij... lekker mezing op zo'n doms. Ja, ja en wij, wij... Dan, dan moet je echt uh, wel vier, 24 bier achter Nee, dat is niet nee, waar. Nee, jongen, geplot. dat kan ik zo ook hoor. Daar heb ik geen ja. drank voor nodig. We nee, hadden uh, het net over dit... de geestelijke vermogens van Nederland. Hè? <laughs> <laughs> nou, ah. ik ben heel erg vermogend. Ik kan mega veel stemmetjes. En, uh, ben je uh, vermogend? Oh, dat wist ik niet. <laughs> ja, was maar waar. Ja, nee, zelfs dat niet. Jongen, het is eigenlijk wel heel sneu gesteld. Maar goed, Hans en Nikita vooral. <laughs> die waren voor jullie. Gaan met als je even vast. De Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is EFM.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 A it, moving so phenomenally, you're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close, when we move, well you already know, So just a, just a, just a, just a nothing I can see but you when you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 When it, it drops, ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenal. Pardon? Doe. Dat zegt hij. Nee, dat ik zegt hij. voor niet. de duidelijkheid, dat was Hans. Ja, maar dat zegt ja, hij. Ja, ja. ik, ehm. Um... <laughs> per week Goed. maak ik me meer zorgen hoor. Nee, dat hoeft niet hoor. Nee, dat hoeft <laughs> Ik weet ho dat dat niet Hans. Hans ik doe doe ik doe nog ik nog nee. Uh. Nee. En oh. het <laughs> is Justin Timberlake die doet gewoon na. Ja, ja. ja, ja. Ik doe liever Maaike, Miep Miep. Mijn Miep Miep. wij nemen afstand hiervan. Wat zeg je? We nemen afstand. Ja, wij doen niet Woody Woodpacker. Miep, miep. <hijen> dat ken je niet? Oh, help. Ja, maar ik weet wel Woody Woodpacker. Die kan ik ja. wel. Ja, die kan ik wel. Nou, doe eens na dan. Nee, dat deed toet al. Nee, ja, zei, hey, dus je is kan jij zei, ik kan Woody Woodpacker wel. Miep, miep. Nee, dat is niet Woody Woodpacker. Miep, miep. Dat is Woody Woodpacker. Oh die. Dat was een tikker met je snavels. Ja. Ja, je vroeger heb ah. je wordt vervolgd. Gepresenteerd door Hans Pekel. Ja, ja, inderdaad. En dan ja. kwamen er van die guppies. EnEt, en mijn naam is Hans. En je moet nu met pek na en. González. Hoe eten die sneller? Dat is Spiri González, ja. Yeah. Ipa, ah, Riba. Sowij. Ipa, Ipa. Ja. Ayeriva, ayeriva. Handelé, Goed. We waren net um... zijn We nog we wel zoet. Precies. Net, net was het Justin Timberlake. Kenstapt de feeling. En we gaan verder met Christina Aguilera. Genie in a bottle. Kunnen ze hier even uitlachen? daar twee NSF een verzoek uh, heeft gedaan aan uh, Sveen Kramer en Naomi van As. Wat dan? <laughs> of ze zo snel mogelijk kinderen willen maken... want ze willen graag een ster ijshockey spelen. Zeg, in de Muiden was een wijkagent Edwin Verwij die werd vanuit Zandport Noord met spoed naar de Muiden gestuurd. Daar zou een persoon mogelijk bewustloos in zijn auto liggen. De vork zat alleen net even iets anders in de steel... Het bleek namelijk niet om een mens te gaan, maar om een Abraham-pop. Jawel. <laughs> jammer dat de melder dit heeft gemist, schrijft de wijkagent op Twitter. Voor wie de verjaardagspop bestemd was, is niet bekendgemaakt, helaas. <laughs> leuk, ja, maar Dat is de... leuk, toch? Ja, ja, we dan je dus leuk, naar ja, een, ja. Een, Als een idioot daar naartoe, want oh, oh, er ligt een bewusteloos mens in de auto. <laughs> en ja, het was gewoon een pop. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Misschien uh, was hij uh, ook wel ja. bewusteloos, dat weet je niet, hè? Hij zou zomaar bewusteloos zijn. pop, hand, bewusteloos. Hans, dat zijn andere poppen. <laughs> Ha, ha, ha, ha, ha. Accidentally in Love, Counting Crows. Hoe moet je nou daar in? Ja. Nee, hij nee, zitten alleen met te lachen hier. Je zit alleen met te lachen. Ja, ja, ja natuurlijk. Ik lach dan je dan niet dan uit dan hoor. Zeker. Uh, nee, nee, nee, nee, niet, niet, niet. Nee, nee, nee, hij lacht dit keer echt zichzelf ja, uit. Ja, hij lacht er lacht <laughs> zichzelf uit. Ja hoor. Hm. Nee, ja. Nou, oh. zo erg was het nou ook niet. Nou, daarom begon je toch te lachen. Oh, nee, ik was... In, nou, jij aan het lachen. Oh, Hans Pioek. Ja. Ik bedoel, je mag niet uh, hier uh, boven het uh, mengpaneel eten, maar eroverheen kotsen is ook niet goed hoor. Het is Valentijn, het is Valentijn geweest, dus ik mag lachen naar jou. Oh, Toch? Alleen na Valentijn? Nou, dan ik wil een houden, muziekje, he, dat dit is Nou, Dat is een muziekje, een Dat een beetje een beetje een van. een beetje een weekend een beetje een beetje een beetje een beetje een en ik ben er vrijdag weer. Kijk. Dus, uh, ik ben er morgen weekend. ook alleen niet hier. <middels> <middels> fijn weekend. Gezellige fijn weekend. week. En uh, tot volgende ja. week. Dus. Tot gezond we weer op. Doei. Wednesday, happy days Thursday, Friday, happy days The weekend comes, my cycle hums Ready to race to you These days are out Happy and free These days are out Share them with me My gray skies, hello blue There's nothing can hold me when I hold you You're so right, you can't be wrong Rockin' and rollin' always.